Maar je hebt een leuke tijd gehad, zo te horen. Oh, één groot feest. <laughs> Eén groot feest, ja. heerlijk. Echt één groot feest. Ik ga nog steeds elke maand lunchen met Ad Bouwman van Veronica. Ja. En met Will Uikinga. Oh, te gek. En, en, en een ja. oude collega van mij. Met z'n vieren. Ja. En dat doen we al, weet ik, met Ad Bouwman doe ik het al, ja, al, al 45 jaar. Dan gaan we lunchen. Goh, ja. Ja, Bouwman was vroeger heel makkelijk om te kopen. Ja, oh. met een Met een. Met een. Met een, een, een, een japjummetje. Oh. Ja, die was daar heel gevoelig voor. Ja, ik heb vroeger heel veel geluisterd naar de Adje Bouwman top 10. Hè? Ja. En dat vond ik zo mooi. Bijvoorbeeld, uh, opeens staat compleet de oeuvre van de Beatles. Ja, ja, ja, ja. ja, ja en dat nummer Friends, daar ben ik ook helemaal. Ja. ja, ja, ja. Ja, ik heb. Ik heb nog uh, met hem. Uh,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 En hoe zou het met Lex Harding zijn, Enig idee? Ja, Lex Harding, Lex Harding, die woont in uh, Nijkerk. Die vond ik altijd erg goed vroeger, ook qua muziekkeuze. Ja, Wat? maar hij, is, uh, hij doet niks meer. Uh, Want we zijn ja, ook bij uh, Tieneke geweest. Oh ja? Ja. In, in Rozespier? Ja. Nee, nog voordat ze in Rozespier okay. zat. toen ze nog zelfstandig woonden. Oh, ja, ja dat klopt net inderdaad. Ja, ze ja, was er heel slecht aan toe, maar ze had ook leuke verhalen inderdaad, ja. Ja, die heeft, ja, ook die heeft gedaan, natuurlijk hoor. ook wel het een en ander meegemaakt. Ja, ja. <laughs> ja Benny Nijman was. Uh, uh, weet je wel, als, als je een artiest hebt waar je de eerste hit van plugt, krijg je daar toch een andere... Kijk, een band mee. Ja, ja. ja, ja dat ja. klopt. En ja. Benny Nijman was, was zo iemand. En op een ja. gegeven moment, uh, ook wel een mooi verhaal. Uh, hadden wij een... Uh, op vrijdag gingen we altijd op de zaak... gingen we nog even plaatjes luisteren. Oké, okay, uh, ja, Uit ja. zo'n bak. En, ja, en, ja. En, uh, wat is nou leuk? En, uh, oh, dit is wel een leuke. En op een gegeven moment hadden we Mia Vlinder. Was een, ja. ja, was een Duitse of een, uh, Belgische dame. Heel groot, heel groot uh, mens. Met zo'n toeter haar. Okay, en yeah. Mia Vlinder, uh, uh, je, en die had een album gemaakt... die je kan me kopen voor een taartje. <laughs> nee. <laughs> en, uh,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 Maar dus op een gegeven moment komen we daar aan en, en het, nou, dat was een huis, een heel klein huisje. En er zat een dochter, die was ook flink aan de aan de maat. En. Ja. Dus toen hebben we haar uh, laten zingen. daar, Want we wilden even kijken of het allemaal wel uh, klopte. Dus toen, maar ze had geen microfoon natuurlijk. Toen pakte ze uit, uit de fruitband een neppe naam. Met alle fruit eronder. En toen ging ze daarin zingen. Als ik je foto zie. Nou joh. En die Benny Nijman en die Francis Goy. Die, die zaten achter de krant. De tranen liepen over hun wangen. Alleen maar gelachen. Ja. alleen maar dat soort rare ja, dingen doen. Heerlijk, al? Ja, eerlijk, En met Benny Nijman heb je veel gedaan, hè? Ja, Je hoeft me gedaan, niet te ja. zeggen hoe ik ja. moet leven. En waarom fluister ik je naam? Dan ja. Op, ja. ja, ja. Is het voor jou een grote, Benny Nijman? Nee. Nee. Nee. Nee, ik was nooit zo onder de indruk van. Nee? Nee. Want zijn er wel platen waar je echt achter stond of zo? Of maakt het je niet uit wat je moest pluggen? In principe, als het een hit is, is het een hit. En, en ik, ik heb mijn eigen spraak... Ja, maar wat spraakt. is een hit?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 omdat ik vond dat ze dat verdiende. Ja, ja. Weet je ja, al? Je ja, ja, klant, ja, En Maar ja. ze, elke keer weer, elke. Dus op een gegeven moment hebben we een, een, een voor op kantoor daar, we een aquarium gekocht. Ja. Zo groot. Ja. Met twee vissen erin. Ger en Michel. Ja, kermisklant. Ja, voor de kermisklant. Ja, ja. Uiteindelijk heb ik ze erin gekregen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 dat vind ik niks? Of, uh, dus nee, ik, ik heb nooit naar... mijn eigen smaak laten prevaleren. Nee, okay. Dat kon ja. ook niet bij CNR. Nee? Nee, want er zaten natuurlijk 99%, 99, 99 procent was niet leuk. <laughs> Zo. <laughs> nee. Nou, als, uh, stille Willy is natuurlijk niet uh, mijn favoriete nummer... Nee, wat ik thuis dat is, ga draaien. Is, nee, dus je gaat het allemaal thuis niet draaien. Nee. Maar het is nee. wel... <laughs>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 You're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 En, en het is ook makkelijker werken. Ik vond het altijd makkelijker werken met Nederlandse artiesten dan met buitenlandse artiesten. Ja, natuurlijk heb je ook directe toegang aan, ja. geloof ik ook. Ja. En dan ja. moest ik, uh, een, uh, ja. moet je voorstellen, moet je, dan moet je een dag of twee, een weekend mee met Robert Palmer. Wat moet ja? je nou met zo'n man doen? Ja. Weet je wel, het is toch ja, een goede artiest. Ja, hartstikke ja. goede artiest. Maar uh, er is er één programma op zaterdagavond, live... Nou, dan uh, uh, nou, ga jij maar met... Uh, nou, dan ga je naar Amsterdam ja. en dan... Uh, nou, wat wil je zien? Wat wil je doen? Een uh, museum ja. in. En uh, na een drie kwartier zei hij van... Vind je het nou niet lekkerder om gewoon thuis te zitten? Ja. Ik zei, ja, maar ja, dat is... Mijn werk, dit. Hij ja. zei, nou, ga jij maar lekker weg. Ik vermaak me wel. Heel aardige gozer. En, uh, dus die begreep dat wel. Dat je dat... Weet ja. je wel, dat ja. is allemaal zo vermoeiend. Ja. En, en uh, ja, ik ben, ik ben nooit zo van...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 Er, zit, er zitten... Nieuwe mensen horen? Uh, ja. Nee, er zitten, er zitten genoeg pluggers. En dan uh, moet ik dan ook uh, een beetje gaan linklopen ja, doen. Okay. Ja. En uh, ik zal ja. er bij mij hier zitten. En dan doe ik het hier al. En, uh, dat is ook heel waar, ja. Dat werd dan uh, gedoogd. <laughs> nou, je had het net over Willem verkoten, Maar volgens mij is hij voor de krochten... of voor de wortel van Nederland heel belangrijk geweest. Hè? Ja. Want bijvoorbeeld van... een uh, hoop mensen, als borgers en Kom van het dak af... Die gingen naar hem toe. Dan probeerden ze allemaal met alle macht binnen te komen ja. om een plaatje te leggen. Ja, ja. ja, maar Willem Verkoot heeft natuurlijk. Hij is de, de, de grondlegger van de top 40. Ja. En hij, uh, hij heeft heel veel basisdingen uh, gezorgd dat dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat het ja. gewoon werd. Jingles er ook en Jingles. Ja. En, uh, ja. ja.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 Dus toen moest ik bij, bij Willem van Kooten in, uh, in, in die avond, ja, de, de avondprogramma... moest ik altijd... Uh, uh, hij zei, ga even zitten, ga even zitten. En uh, hij moest even om je open, even Joop, even Joop. Ja. ja, ja, meneer. <laughs> nou, verdomd, ja. Ja, het is hem, ja. <laughs> Ja, goed hè? Ja, heel goed. En toen dacht ik altijd van... Op een gegeven moment werden albums gemaakt alleen voor VND, carnavalalbums. Oh, oké. En ik moest al die ome Joop dingen in Nee. Dus ik zong al die ome Joop liedjes Met goedkeuring van Ferry de Groot, de echte ome Joop. Nee, de echte ome Joop is... Hoe heet het? Is André Vandaan natuurlijk. Oh ja, met goedkeuring van André vandaag moet ik Maar dat werd... de het opgenomen, de, de, uh, het programma. En, uh, en dat deden ze bij de NCV in de studio. En in, ja. en hij had een aantal studio's. En, een, een studio voor, uh, voor hoorspelen. En, uh, maar ook uh, gewoon best een beste grote studio. En dan had uh, Van Duin uh, een hele grote stoel staan. het ja. was zijn stoel ook, met een microfoon ervoor. En dan had hij dat jasje, want die, die, die, die, de grote was veel kleiner... Ja, en dan had hij ja, ja. dat jasje van de groot aan. Dus het paste ja. helemaal niet. Dus zo zat hij ome Joop te doen. Ja, ja. En het was zo grappig. En ik was een van de... Nou, volgens mij was ik de enige die daar binnen mocht komen. Oh. Omdat ik een plugger was van ja, ja, ja. Van, van, van, van, van ja. Ja. En dan zag hij me staan. Dan had je die kleine ronde, ronde raampjes in die deuren. En toen zei hij zo... Hé, kom maar binnen, hè? Kom maar. Ja. Ja. En dan mocht hij naar binnen. Goedemorgen, luisteraars. Hier is dan weer Ome Joop. Ik heb een brief gekregen van een mevrouw die schrijft aan mij, beste Ome Joop. Uh, ome Joop, wat is dus, er, joh? We zijn begonnen met de plaatopname. Nee, nou wordt die mooi. Nee, nou wat die vrij Ik lag maar haast en duik. Dat is ontzettend leuk. Nou, nah, ontzettend het is leuk. Nee, nou wat die mooi. Nee, nou wat die vrij. Ik lach me haast en duik. Dat is ontzettend leuk. Nou, nah, Ontzettend, het is leuk. U kent mij al, ik voor mekaar. Ik ben altijd van zessen klaar. Al is dat tussen ben je haast geen. Hallo feestjes meneer oh, de dood. We stapel gek op krentenbrood. Wow. Met dik boter en boters. Wat een oen! Nee, nou wordt hij mooi. Kom maar joh. Nee, nou wordt hij vlooie. Kom maar joh. Ik lag mijn deuk. Dat is ontzettend leuk. Na oh, ontzettend. Dit is leuk. leuk. Nee, nou wordt die mooi. Oh, ja, ik oh, wel wel. Nee, nou wordt die vrouw! Dit is leuk. Nou mijn naam is dan Haring Ik heb een antenne op mijn dak. Dat vindt iedereen ontzettend leuk. Ja. Nou, ontzettend... En hier is dan weer Ome uh, Omejo! Wat is er joh? Je moet niet zo hard in de microfoon brullen. Nee nou wordt die mooi. mijn Jouw. Jo. Jo. Nee nou wordt die vroeg. Ik lach me haast en tuin. Dat is ontzettend leuk. Maar ontzettend, het is leuk. leuk. Nee, nou wordt hij mooi. Oh God. Oh God. Nee, nou wordt hij vrolijk. Ik lach me haast en teug. Dat is ontzettend leuk. Maar ontzettend, het is leuk. leuk. Ik heb een hele grote bek. Ik praat voortdurend uit mijn nek. Door jou raakt altijd alles in de knoop. Ja, dat hoort, dat hoort. Ontzettend leuk is Harinak. Nou, Met die jatten op zijn dak. Maar het hoogtepunt, dat is toch Omen oh Joop. Nee, nou wordt die mooi. Oh Ome oh Joop, Nee, nou wordt die vrouw. Oh joop, oh joop. Nee, oh joop, oh joop. Ik lach maar aast en duik. Dat is ontzettend leuk. Het is leuk. Nee, nou wordt die mooi. Oh me yo, oh mijn yo, oh mijn yo, oh mijn yo, oh mijn yo. Oh my yo oh my de groot, oh de rood, die my plaat, my plaat my blijft hangen. Oh, plaat. Die plaat, oh, dat oh, hoor je oh, toch oh, wel? Die my plaat, my hij blijft hangen. Doe dat my oh, het allemaal? Oh Het oh is leuk. Belachelijker. I'm invisible. Ja. Uit alles blijkt dat je gewoon heel veel lol hebt gehad in je vak. Maar uh, je, je hebt dus ook het grote geld gezien, hè? Wat, wat, wat, wat daar verdiend werd. Ja, zeker. H H maar heb, ik, heb, uh, heb, er, je ik er zelf... heb er nooit aan mee, mee mogen doen. <laughs> heb je daar zelf nooit gedacht, uh, nee, nee, krijg nee. ik wat mij toekomt? Maar... Nou, dat is wel goed. Dus je, je nee, hebt ik ben nooit nou... met geld bezig geweest. Ja. Nog steeds niet. Ik moet denken aan Tineke De Denooij, die ook zoiets had. Ja, al die mannen gingen investeren en ja, beleggen. Ja. Ja. Ja. Maar ja. zij is gewoon uh, radio blijven maken. Ja. Dat moet ik wel Fritz Bits nageven. Die is wel. Zijn hart zat bij de radio. Die is ook wel radio blijven maken. Ja, ja. Willem van Koot is, Ik dacht op een gegeven moment. Ik heb nu zoveel geld. Ik ga ervan genieten. Maar. Ja, ja. Maar ja, het is, het is, waar ligt je, waar ligt je talent, hè? Ook. Ja. En, en hoe uh, het? Willem was natuurlijk een. een, een uh, ja, megatalent. Zo zijn er meer ja, ja, mensen die. Ja. Uh, uh, uh, uh, Mick Jagger is ook uh, um, econoom. Dus ja. Uh, ja. ja, die is ook niet uh, van gisteren. En die heeft uh, buiten het feit dat hij zanger is, heeft hij zichzelf uh, nog wat wijzer gemaakt uh, in andere zaken. En daarom weet je al, ja, er zijn ja. mensen zijn daar goed in. En ik niet. Ja, we, we hebben van heel veel bands gehoord dat ze in het begin toch allemaal blazend zijn hoor. Ja, door vroeger. ja, door praten ja, ja. Ja. Echt gigantisch. Ja, ja dat ja. klopt. Ja. Maar ik zelf ook. Telstars. Wij maken ja. de eerste plaat met dingetje. En ik heb daar nooit, nooit iets van gekregen. Nee. En nog ja. niet eens over nagedacht. Ah, ja. <laughs> ja, het is wel. Allemaal... <laughs> ja, en toch, toch heb ik het altijd redelijk kunnen redden... met de dingen die ik gedaan heb. Ja. En dan ben ik, ben, ik ben nog een eigen zaak begonnen. Ook nog eens. Die is best heel groot geworden. Ja? Ja, we hadden 40, 40 man in dienst in, in de televisie. Ja, dat is zo. Wij ja. maakten Catharine, ja. Keil. Oh, Elke okay. dag. Elke, elke, elke dag, dag hè. ja. Nou, ja. En de Reur de... met Jan Lemfrink. Reur ook nog. Dus ja. Dat is een productie. Ja, een productiebedrijf. Okay. Ja. En ik, ik deed uh, uh, heel veel concerten. Ik heb een jaar lang alles voor andere Rieu gedaan. Zo. Al die concerten in Amerika en in Duitsland en in ja. Nederland. En, organiseren, en, uh, organiseren. Nee, we regisseren. Het regisseren. Oh. En produceren. Ja, ja. Ja. Dus dat het, wat, wat houdt het allemaal in? Dat het geluid goed is? Dat het. Uh, en geluid en het beeld. Ja, ja. ja.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 En dan moet je je daar richten, ja, de camera die kan... En dan, op, ja, man, dan ja, kan je ja. zo op, uh, nou ja, ja. zo... Uh, maar ja, er was een, een, een cameraploeg, uh, een Amerikaanse cameraploeg... die ja, hadden alleen maar uh, uh, ijshockey gedaan. <laughs> My God, heb ik dat. Dus het was echt een uh, dood paard trekken. Vreselijk. Je hebt de vloer van het podium gefilmd, ja, de hele tijd. Ja, ja het, echt, het was echt vreselijk. Dus op een gegeven moment zegt hij, Mirjam, attention camera 3, de total... En ik zie die krozen zoeken met die camera. En, en zei nog een keer... de total total En toen zegt hij ze in hoe de fuck is de total Het is een wide shot, weet je wel. Ja, klopt. Dus, uh, ja, daar zat de taal ons ook wel een beetje tegen. En, uh, dus op een gegeven moment was ik het aan het monteren... en dan zat Rieu naast me. En die, uh, ja, die ging dat allemaal... Uh, ja, en dan haalde ik een ander shot... van een andere uh, violist. Ja. Hij zei, nee, dat kan niet hoor.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 ja, ja dan heb je die... geen nummers geplukt hè nee. nee nee nee nee nee toen zat ik al in de in de in de, in de video oh, oké okay. en de, de, toen hij vijftig werd heb ik dat hele een, een special gemaakt oh. en, uh, ook voor zijn album ja ja, ja want okay. het, zijn album is toen hij heeft een album gemaakt met allemaal artiesten ja met vijftig ja Linda ja. Roos en Jessica en, uh, Hazes en, en nou weet ik veel uh, Herman Brood dan weer ja en uh, ja bijzondere man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 enorm feest met, met, met uh, varkens aan het spit en en ja en ja, ja. groot nou, en erbij en uh, nou ja, dus ja. uiteindelijk uh, stonden we bij uh, een worstelwedstrijd uh, een voor schaars geklede dames <hastig>, ja. en, uh, <hastig>.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 En ik, wog, ik weeg natuurlijk nog niet zoveel. Die pakt nee. mijn beter en die gooit me er zo in. Dus, dus ik, ik was in de dame. beurt. Ja. Dus ik ga daar zitten. Ik krijg een, een, een gele uh, uh, uh, oliejas aan, weet je wel. Zo'n... Zo zo uh, ja, ja. ja, ja. En uh, dus ik zit daar. En uh, nou, die wijven gaan, uh, die gaan uh, uh, uh, met elkaar in het dat in die narigheid uh, worstelen. Ja. En. Uh,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 Hans Vermeulen kwam er ook altijd en ik, ik, toevallig zat hij een keer naast me... en zei hij van, hé, hey, dat ben jij toch? Ik zei, ja, dat ben ik, ja. Hij zei, nou, ja, dat vind ik de allermooiste foto die ik in jaren heb gezien. Hij zegt, als ik hier kom en kijk naar die foto, word ik altijd blij. <laughs> ik zie ja, ik werd er ook wel blij van. <laughs> nou, we worden steeds nieuwsgieriger, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja. Het was misschien ook nog wel een bekende persfotograaf, of weet je dat niet meer? Nee, het was, die... het was, ja, nee, het was een man die. Uh, ja, uh, Gewoon iemand die hem heeft en die heb En die heb ik een keer geprobeerd te bereiken, maar die, ja, die vonden. Dit zijn allemaal van die linkse idioten, joh. En uh, <lacht> ik, daar weet ik helemaal niks mee. <lacht> die hebben dan allemaal zo'n mening en zo'n. Uh,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 Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika. En trof ik door een emboorling, uur was Mamika. Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd. Maar op de bruiloft door waskebieren, dat u je dan niet gebruikt. Hey, mama wordt het minpil, niet veel jumper en Papa wordt het minpil, niet veel en Mijn pilsje van een kwiet. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje maar een kwiet, zeg ik dan. Heb niemand aan mijn pils gezien. Je lust er wel een stuk of tien. Mama, waar is mijn pilsje dan? Mijn pilsje van een Wij hadden een... Uh, bij, bij CNR hadden we een... Uh, een, een, een de hoofdkantoor zat in, in Weesp. Ja. En wij zaten in een bungalow. In Hilversum. Ja, oké. Okay. Uh, helemaal top. Met ja. een badkamer en met de hele collega zo. In, uh, Gewoon in de ja, bungalow. Gewoon ja. naar huis. <laughs> ja. ja. Ja, dat ja. was... Uh... Dat is ongelooflijk, ja. ja. En al die, al die maatschappijen hadden een, een, een dependance in Hilversum. Ja. Ja. ja, ongelooflijk. Ja. En dan kwam uh, Willy Alberti, die kwam dan... Uh, Ook nog. Op vrijdag. <laughs> en die kwam dan plaatjes halen. En dat ja. was een boef. Waarom kan hij ze halen dan? Ja? ja, dat vond hij leuk. Want hij zei, ik heb een uh, radioprogramma op uh, de Amsterdamse, weet uh, ik veel. Ja. En natuurlijk, uh, Willy, jij wel. En, uh, <laughs> ik kreeg dan allemaal singeltjes. En die gingen meteen rechtstreeks bij hem de bakken in. Ja? Want hij had een eigen platenzak. <laughs> <laughs> ik heb het allemaal van zijn zoon zo gehoord, die later uh, regelmatig sprak. En... Uh,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 mooie LP of zo Ja, niet, dat ja. klopt. Dat is ja. veel leuker, ja. Ja, ja. ja. ja de, de charme is er wel redelijk af. Ja. Ja. Maar ja, als je het niet weet, want de kids weten het allemaal niet. Die weten nee. niet eens wat een gromofoonplaat is. <laughs> weet je al? Dus, uh, dat is ook weer waar, ja. Ja. Dus wat dat betreft, uh, en, en uh, de, de mensen die uh, bij de top 40 uh, klaar zaten met de uh, cassette recorder, dat ja. was natuurlijk ook, klopt, uh, ja. uh, dat, ja. dat deden ook bandjes uh, maken. bij de iedereen. Ja, ja. ja. Volg jij CNR nog, Ger? CNR? Want, nee, CNR, vond... was ze bestaan natuurlijk nog steeds. Nou, of CNR België is het tegenwoordig. En ik ik ben, zie ja, ja. CNR Hilversum. Oh ja, zit ze ook in. Ja, ja, dat zou kunnen. Toevallig. CNR to Music. Ja. CNR staat voor Cornelis Nicolaas Rood. Oh. En Cornelis Nicolaas Rood was een man... en die uh, zat eerst in de bedden of in de... in, de bedden. in totaal wat anders. Ja. En die, voor zijn hobby ging hij toen uh, plaatjes, ging hij plaatjes uh, ja. verkopen...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 Het dagelijkse leven is mijn allermooiste gegeven in harmonie op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van het stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen, van eindeloos geluk.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 als de vogels die mooi zingen van eindeloos is leen. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos is leen.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 Nee. Stefan Emmer is de zoon van Fred Emmer. Van Fred en die Emmer? Oh, ja? heeft alle tunes gemaakt van het journaal. En van, uh, oh, mooi zeg Dus ze hij ze is wel. een hele goede muzikant. En ja. die heeft ooit een keer uh, ook een album gemaakt. En, uh, en die, was ook, uh, die, die, heb, die heb ik ook geplucht. Zo. En dat, de, de, de, ja, als je de, de eerste bent, hetzelfde met. De, uh, ik heb de eerste plaat geplucht van Frank Boeien. En uh, ze kwam hem laatst tegen in Amsterdam, toevallig ja. op straat. Hij zei: Hey, hoe is het? En, uh, <laughs> en dat, iedereen weet dat dan nog. Dat ja. is zo bijzonder. Ja. Weet je al, Als je de eerste bent, dan, ja, ja, goed, dan heb je dan goed, toch een doen, soort ja. van ja. Uh, een bijzonder leuke gozer ook. Uh, Lenny Koen heb je gedaan, uh, ACDC. Huh? Ja, ja heel uh, uh, ja. uh, apart. Yes, Over yes. uh, of Alone Heart. Ja, ja dat, dat, toen dat nummer, dat, dat had ik echt zo. Dat, een van de weinige nummers waarvan ik dacht: Juist, is dit goed? Ja? Zo okay. waanzinnig goed. Ja. Gaan we daarmee ja. eindigen? En, dat, uh, en, en ja, dat, dat nummer, dat uh, uh, is nog steeds, uh, vind ik... Uh, vind ik ook, ja. verschrikkelijk uh, mooi, uh, Prachtig. Ja. Producer, uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die heeft ook ziel gedaan. en ook uh, mooi, ja. En ja. uh, die grote kon produceren, jongen. Niet normaal. Ja. Hé, hey Ger, hartstikke bedankt voor deze mooie verhalen. Bedankt voor de uitdaging. Bedankt. Leuk. Ger, dank ja, ja. Ja. Ja. je. Even afrondend. Dat hebben mensen tegen je gezegd. Je moet gewoon... Uh,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 Piet bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Een groot feest. Ja, het was echt één groot feest. En tegenwoordig, eigenlijk is alles al gedaan. Een groot feest. Ja, het was echt één groot feest. Zoek doch naar de wortels van de neder.